Jobboot met het NOS Journaal. Bij een explosie in een flat in... Een aantal van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Anderen zijn ter plekke behandeld. Volgens de politie ging het om een gasexplosie. Die werd veroorzaakt door werkzaamheden in het flatgebouw. De ontploffing deed zich voor even voor vier uur. Daarna ontstond een grote brand. De hulpdiensten rukten massaal uit. Onder meer met drie trauma-helikopters. Vooral de eerste en tweede verdieping van het flatgebouw zijn zwaar beschadigd. Het gebied voor de flat ligt bezaaid met puin. Air France KLM gaat het komende jaar minder vracht vervoeren. Het aantal vliegtuigen dat de maatschappij hiervoor gebruikt wordt gehalveerd. Van de tien blijven er nog maar vijf over. Volgens Air France KLM gaat het vooral om vrachtvluchten vanaf Schiphol. Hoeveel banen er door de maatregelen verloren gaan is niet duidelijk. De KLM sluit gedwongen ontslagen uit. De sanering bij de vrachtvloot van KLM Air France... Heeft te maken met de economische crisis. Er is minder aanbod van vracht, maar ook zijn de vrachtvliegtuigen sterk verouderd en zijn de kosten ervan te hoog. Prinses Laurentien heeft een duik genomen in de Amsterdamse grachten. Door vijf minuten te watertrappelen wilden ze aandacht vragen voor de eerste nationale waterspaardersdag. Bedoeld om mensen aan te sporen zuiniger om te gaan met water. Laurentien sprong samen met een groep kinderen in het water. Ze doen aanstaande zondag mee aan de City Swim, waarmee geld wordt opgehaald voor de spierziekte ALS. Koningin Maxima deed dat ook al in 2012. Amerikaanse wetenschappers hebben in Argentinië de resten van een enorme di dinosaurus ontdekt. Het dier moet zwaarder zijn geweest dan een Boeing 737, 12 Aziatische olifanten of 7 T-Rexen. Het is daarmee het grootste landdier waarvan ooit het gewicht nauwkeurig is bepaald. Het dier was 26 meter lang, 60 ton zwaar en waarschijnlijk nog niet eens volgroeid. Het weer vanavond en vannacht wisselen bewolkt het koelt af naar 14 graden. Morgen geregeld zon en iets warmer dan vandaag met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Later op de dag meer bewolking en kans op een regen of onweersbaar. Dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ah, ah. A crowd, 'cause I always talk too loud, but that's just me. If I could do it all again, you would still be my first choice. It's plain to see. It's like a never led the way, and I kept walking till the day that I met you. I didn't do love at the first sight, but I knew this thing's alright, this love is true. Shy, and I'm not the kind of guy that walks away And I'm still waiting for that kiss There's not a chance in hell I'm missing that today Baby, I know it's been a while But if you love someone You've got to set them free You can open up your arms You just need one man to know that that is me En dat was hem dus. Helemaal Colin Hoeven. Weet ik niet of het met ze bent is. Of zonder ze bent. Maar hip hip hoera. Hij is vandaag jarig. En dat uh, is ook meteen een leuke binnenkomer. Om dan uh, dit nummer te gaan draaien. Playing Games. Zo heet hij. Uh, het is vijf uh, minuten over acht. Ruim geweest. Zes minuten over acht inmiddels hier. Bij je van Zandvoort. Het uh, programma Alternative FM. Weer uh, tot tien uur vanavond. Volgende week hebben we. Sinds lange tijd weer eens live muziek hier uh, bij ons in uh, de studio. Dat uh, zal Daniel Tempelman zijn. Daarna komen Dirty Colors. En als het goed is, dat moeten we nog even aan vragen. Redse Giesbus. inmiddels zijn we ook nog uh, driftig bezig om allerlei andere mensen nog uh, hier naartoe te lokken. Of dat allemaal gaat lukken. Dat is uh, vers 2. Wel weten we dat er uh, nog uh, driftig uh, mensen. Bezig, of mensen heel erg driftig bezig zijn met uh, nieuw materiaal te maken. Uh, Eén ervan, dat is wel heel erg leuk, dat was vorige week, toen stond ik een beetje met de schaamrood op mijn kaken, want ja, er werd gevraagd van, uh, is er een uh, nieuwe single van Sandy Dane? Nou, uh, pff, die had ik gewoon niet voor aardig. Maar, wat heeft de postbode vandaag gedaan? En eigenlijk is het ook een beetje te danken aan Sandy Dane zelf, want uh, ik heb hem in allereel nog even gauw besteld... En uh, Sandy was uh, zo uh, vriendelijk om hem al dinsdag... Wat zeg, als, ja, inderdaad, denk ik dinsdag of woensdag om even op de post uh, te doen. En vandaag kleppert de mailbox. En wat zit er in mijn brievenbus? En waarom heb ik ook nog even gauw een selfie gemaakt uh, op mijn Facebookpagina? Het album van Sandy Dane, Promise Not To Cry. Hier gewoon uh, bij Alternative FM. We gaan daar straks uh, natuurlijk een aantal tracks uh, van draaien. ben ik toch wel uh, heel erg uh, verschuldigd, want... Ja, Cindy Deen uh, zit bij uh, veel mensen in het hart... inclusief uh, ook van deze jongen hier. En dan moet je er natuurlijk wel ook voluit ondersteunen. Uh, Cindy uh, heeft, uh, hij, ja, is ook al van, uh, van de Huiskamerconcerten, HK-concerten, dat doet zij... Uh, veel mensen heeft zij bijvoorbeeld in haar stal zitten. Nou, uh, en dan heb ik wel een heel mooi bruggetje geslagen naar de volgende. Want die is ook bezig met nieuw materiaal. En dat zal zeer spoedig ook uh, het levenslicht gaan zien. Komt hier trouwens ook uit de buurt. Is ook de meest geboekte artiest bij uh, HK Concerten. Tenminste, dat was de laatste keer dat ik het hoorde. En dat is denk ik al van drie kwart jaar terug. Maar ik denk dat daar weinig verandering is uh, ingekomen. En dan heb ik het over deze dame... Deze dame, die, naar mijn idee, ook wel uh, terecht uh, die status ook wel verdient, eerlijk gezicht. En het nummer dat klinkt akoestisch heel anders dan als je hem hier hoort op de radio. Hier, Soedanite, Emma de Mary. Mary was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 Rolux babies in the house. We're gonna do the loon. la la la la And every single time you feel you wanna know. Ja, dit was een eigen opname die we hebben gemaakt in uh, eind april. Het was uh, in, uh, een hele mooie hoedanigheid. Want uh, we zagen al de, de, de bui al hangen eerlijk gezegd toen ze kwamen met uh, elektro muziek, de Rolex Babies. Nee, geen noodzakel, Halfheid van Holst. We hebben een uh, DI nodig en dan uh, wordt het een uh, aangename uh, uitzending. Nou, dat is het ook wel geweest eerlijk gezegd. Ja. Ze hadden ook niks nodig en het was, ah. uh, was erg interessant. Ja. Uh, bovendien uh, was het toch wel zo dat, uh, dat ze een, uh, ja, een uh, onderhoudend stukje muziek hebben neergelegd uh, in die twee uur. En uh, eerlijk gezegd hebben we toen ook nog, uh, dat vond ik ook wel grappig, hadden we nog iets uh, gauw van Daft Punk uh, nog even gauw opgezocht. Uh, De favoriet van René Hartong, of Ruud Hartong moet ik zeggen, Ruud Hartong van uh, King Forward Records... Wordt tijd dat hij ook nog eens even in beweging komt... wat ten aanzien van Dandelion. Want ja, het schiet ook niet op. En de andere, daarom zijn we dat was René van Kolm... die we in februari hier te gast hadden... met de presentatie van zijn boek... Heroïne, godverdomme. Want uiteindelijk komt René hier vandaan. is gewoon een zandvoerder. Dus wat dat gaat, is het altijd wel heel erg prettig. Leuk was trouwens dat we in die uitzending... nog iets hadden verteld over... Ja, wij waren toch nog wel aanhangers van de Ferryman. Zoals Show. kregen we nog uh, een bericht van Ferryman terug. Dan heb ik het toch niet voor niks gedaan, in ieder geval. Ja, zo gaat dat. Maar de Rolex-baby staat me nog altijd nog erg bij. Jij ook, uh, denk ik. Ja. ja. Uh, en je ik kan het altijd nog nakijken. Ja. ja, op Vimeo kan het. Ja. En anders moet je gewoon even op onze website uh, kijken. Nou, niet op onze website, maar op Facebook. onze Facebookpagina. Er staan de opnames ook. En op YouTube kun je hem ook terugvinden. En uh, ja, er staat nog meer op. Trouwens, over YouTube gesproken. Maar er is nog, er is nog wat anders. Wat, uh, wat ik eventjes moet. Uh, met ja, ik ben bezig met een, uh, met een serie verhalen op mijn eigen website over ALS. Uh, ik steun uh, bijvoorbeeld Richard Bates. Die woont hier. Nou, als ik hier naar buiten kijk, dan kan ik zijn huiskamer zien. Dus dat, uh, dat is wel heel erg uh, frappant. Misschien zit hij te luisteren, ik weet het niet. Maar goed, uh, hij uh, gaat uh, aanstaande uh, zondag zwemmen in de Amsterdam City en Gaat hij geld ophalen voor de stichting ALS. Nou werd ik van de week twee keer uitgedaagd. Uh, eerst uh, door uh, Lena van der Haak... Die zei van: uh, Nou, u, het zal wel bijna fijn zijn als jij een, uh, een emmer over je, over je heen uh, uitstort. En twee dagen later, of uh, nou zeg ik, een dag later word ik uitgedaagd door Connie van der Meijden. Die uit de uh, voorschoten komt. En zij is echt een ALS uh, patiënt. En uh, het leuke was uh, dat, uh, dat, dat, ja, uh, dat uh, Connie van der Meijden, die werd uh, min of meer door iemand anders uitgedaagd. En dan zie je ook echt wat de impact is van uh, een ziekte. Uh, bij Connie van der Meijden gaat het dan uh, in een wel heel erg traag tempo. Maar er zijn gevallen bekend dat het echt uh, tussen drie en vijf jaar gewoon afgelopen is. En het zijn zelfs dan nog uh, de mildere varianten. Er zijn ook nog varianten dat het nog sneller gaat. Maar het is geen prettige ziekte. Uh, even over de, nou, uh, hoe gaat het dan. Uh, ik heb uh, een YouTube filmpje. Nou, het gaat als volgt. Moet je maar horen. Ja, zo. Dan ben ik ook een keer in beeld. Ik word uitgedaagd door Lena van der Haak, dat is een hele leuke schattige dame die wij hier als programmaleider bij CFM hebben gehad. Ja, zij heeft dus ook de uitdaging voor de ALS-stichting aanvaard en ze heeft mij genomineerd om dat ook te doen. Daar staat dus een rode emmer voor mij klaar om die over mij uit te storten. Ook ik heb nagedacht welke mensen ik zou nomineren, Nou, dat zijn Kees van Amstel, tekstschrijver bij onder meer de Comedy Train. Uh, Oud-wethouder uh, Anders Sandbergen die heb ik uh, uitgedaagd. En niet te vergeten, een man uit de muziek, hoe kan het ook anders? Ik weet niet of hij het doet, dat is Rohalf Haidt van Holst. Hij heeft meegedaan aan, uh, hij heeft eigenlijk meegewerkt, een beetje producerswerk uh, bij het laatste album van Kees Mayfield. Dus ja, uh, en ik moet eigenlijk nog één ding wijzen. Uh, 7 september is uh, Richard Bates bezig voor de ALS-stichting om geld op te halen voor de Amsterdam City Swim. Ik had al uh, met hem weddenschap afgesproken dat ik een volle emmer over Maas zou storten als ik als hij 5000 euro bij elkaar had. Maar ja, de actualiteit haalt mij in. Dus ik moet eraan geloven. Dus sorry Richard, uh, het, uh, het spijt me. Maar ik hoop wel dat je zoveel mogelijk geld uh, ophaalt. Nou uh, Rob, ik zou zeggen, hier gaat hij. Ziezo. Koud! En zit zet hem op, hè? was wel heel erg leuk. Dan in één keer zo. En het leuke is... Terwijl ik ook nog eventjes heel gauw het een en ander intik over haar pagina. Want het heeft natuurlijk alles te maken met haar albumrelease. Die gaat aan, eraan gaat zitten komen. Tussen nu en twee... Wat zeg ik? Ja, iets meer dan twee weken. Dan gaat haar album gepresenteerd worden in de Central Post... Uh, van Rotterdam op het Plein. 31 tot en met 33. Dus dat is een uh, grote tent. Oh ja, een echte tent is het niet... maar gewoon wel een uh, behoorlijke bak... Uh, waar uh, wat mensen in uh, kunnen. En daar gaat het album van... Brechtje Sanne Lacour, zo ze officieel heet... Uh, in première. Dus uh, zorg dat je erbij bent... Uh, ik zeg nogmaals, ik weet niet of ik dat helemaal ga redden, maar uh, ik ga wel mijn best doen of dat ook uh, gaat lukken, is vers 2. Het uh, uh, nummer wat uh, vooruit geschoven is, en wat al ook uh, op uh, YouTube uh, goed te zien is op een, met een video, is dit nummer You don't know, daar spelen onder andere uh, Richard Beukelaar. Haar goede vriend uh, en partner Steven Rietveld. En Michel Ebben. En over Michel Ebben daar ga ik het straks nog hebben. Want uh, het album wat uh, hij heeft uitgebracht uh, met Gravel Town. Dat uh, gaat uh, deze maand officieel zijn vuurdoop uh, krijgen. Dus uh, wees er uh, in ieder geval op bedacht dat uh, zij ook hun album gaan presenteren. Het heeft een mengeling van, nou ja, Tom Petty. En in ieder geval ook nog een Vleugio John Hyatt. Er staat zelf, sterker nog, er staat zelfs een nummer wat ze van John Hyatt hebben, hebben gecoverd. Ik heb nog een heel mooi nummer hier van, van op het oog. Dat, dat album wat From Grace heet. The Ghost of Modern Times. Dat vind ik een weergaloos nummer van, uh, van het album van uh, Gravel Town. Dat gaan we zo direct uh, nog even een stukje horen. Daarvoor hoorde je trouwens uh, een van de, de eerste nummers uh, van het uh, mooie album van Sandy Dane. Let the Rain Fall. Uh, dat heb je net uh, kunnen beluisteren. Promise Not to Cry heet het album. Uh, ik, heb, uh, ik dacht echt dat ik meegedaan had aan een een of ander crowdfundingsproject. Niet. Toen kreeg ik eh, na van, heb ik hem dan besteld? Niet. En, en toen eh, ging ik nog even kijken op internet of ik hem eh, erbij kon komen? Niet. Dus ik moest alles al, allemaal nog met alle laatste momenten eh, doen. Ja, en dan krijg je dus eh, dat het allemaal last minute eh, werk wordt. Maar goed, Sandy is eh, heel vriendelijk eh, geweest naar mij en heeft eh, het album eh, nog heel perlsnel nog op de bus eh, gedaan. En vanavond kunnen we dus even wat, eh, wat nummers eh, daarvan draaien. De eerste die heb je net eh, kunnen horen hier bij Alternative FM. Nou, vorige week had hij zijn vuurdoop hier uh, bij uh, Alternative FM. En hij komt uh, net als the uh, Knight, Suus de Groot, uit IJmuiden. Is het verre achterneefje van Fabiana Dammers. Dat zeg ik er ook maar bij. Dus het uh, is keep it in the family, zou ik bijna zeggen. Maar hij is toch wel heel erg uh, subliem met dat uh, nummertje geweest. Subliem in die zin dat hij blijft hangen. Want ik had, gisteren uh, zat ik op een fietsje naar Scheveningen... En het enige wat, uh, wat door mijn hoofd heen spook was dit. En dan heb je wel wat bereikt eerlijk gezegd hoor. Als je dat uh, voor elkaar krijgt. Hier is Downtown Baby van Sam Kroon. Feiten. Wat ik ook probeer te vragen, blijf ben jij de mijne? Jij bent zo ver weg, zo ver weg. Toch dicht bij me kan het niet Je telkens naar die jongens kijken. Is het waar dat je die boys niet meer kan onderscheiden? Volgens mij ben ik voor jou alleen een lopend lijntje. Kan het niet ontwijken. Zal Noem het, ik zei het al, de Ghost of Modern Times. Dat is wel track 5 natuurlijk hè. En um, het leuke is dat wij Michel hebben ook in uh, de studio hebben gehad... samen met uh, Bregje Sanne uh, Die dus... En nu hoor ik, ik noem het geen pukkel. Juist, uh, dan moet ik wel het lijntje openzetten. Er staat weer een uh, albumhoes uh, van mij uh, op het lijnkanaal. Uh, lijn ja, dan denk ik... Dan zit ik zo te schuiven. En dan hoor ik niks en, er en niks. en dan gebeurde niks. En dan denk ik... Oh ja, dan zit oh, <laughs> als je met cd's lamp te kloten... Ja, er gebeurt er wel wat. Uh, Gravel Town, ik zei het al. Bruce Springsteen, Tom Petty, John Hyde, Bob Dylan, Steve Earl en Neil Young. Dat zijn de invloeden. Ja, of tenminste, die artiesten vinden zij ook goed. Nou, dat is er ook wel duidelijk aan af te horen. Uh, een vleugje, Bruce Springsteen. Ik zou bijna zelf uh, zeggen, er zit ook nog, uh, nog, uh, nog iets anders in. ook uh, Moet ik erbij zeggen, ik heb een, uh, een artikeltje al geschreven. John Cougar Mellencamp. Zegt u dat wat? Ja... Denk ik een hoop, maar er zit zelfs ook een vleugje, randje uh, van dat weinig. Uh, Over Brechtje zei ik net: uh, 20 uh, september gaat zij haar album presenteren. In. Het, uh, in het uh, altijd hele gezellige uh, Rotterdam. Daar uh, zal zij uh, daar het, uh, het nodige doen. Op het Delft, Delftse plein. 31-33. Dan uh, ben je weer helemaal kwijt wat, wat het plaatsje is. Oh, dan word ik al in mijn geheugen. Uh, laat me er soms echt werkelijk in de steek hoor. Wat, wat dat er gaat. Uh, ga ik eens even kijken. Hier is het albumrelease evenement. is uh, zaterdag 20 september in het Central Post. Ja, Jaap. Ik moet ook wel opletten met wat je zegt. Eh, dat, dat, dat uh, gezeggende heb ik toch ook wel weer uh, het, het nodige gedaan. Uh, wel, wel heel erg uh, leuk was dat wij uh, uh, een, uh, een jong ventje, een jong broekie, moet ik erbij zeggen. Maar het is altijd wel leuk als je ook wat Nederlandstalig werken uh, in uh, de uitzending hebt. Uh, we hebben natuurlijk uh, Frans en Van Piekeren. We hebben ook uh, Meo Haarmans. We hebben ook Evie de Visser. Uh, er zijn nog meer. Uh, bijvoorbeeld ook uh, Jeroen Kant en uh, de Rotten in de Schuur. Yeah. Kijk, kijk. Dat is nog wel leuk. Dat, dat, dat, dat, dat vind morgens uh, zullen we dan toch maar weer even een stukje Jeroen Kanten bijpakken. Uh, lijkt me wel leuk, ja. eerlijk gezegd. Hè? Uh, Weet, doen... Nou is het wel van die muziek die niet iedereen kan waarderen. Maar... Nee, maar ik ga, ik, ga, ik, ga hem, ik ga hem straks even, even bijpakken. Eerst ga ik eerst uh, nog even iets uh, draaien van Yellow Grass. En dat, uh, dat nummer dat heet. Dat nummer dat heet. Ah, today! Heet het. Nee, want it. Ja, ja, en als je hem dan zoekt, dan moet je natuurlijk wel het goede trekje er weer bij pakken. Want ik verwacht een dame. Ik verwacht het lieftallige stemgeluid van Nienke Gezel. En niet uh, van een uh, raspende uh, uh, frontman. Van die ik, dan, uh, dat is Pepijn van den Burg. Die, die verwacht ik niet. Dit uh, moet hem zijn. You would never lend me. Said when. I'm... We ervan van de dame die HK-concerten uh, doet en uh, dit al heeft afgeleverd. Uh, morgens van Dam. Ik vind het lekker plaat. Ja, uh, het is ook uh, hopelijk uh, misschien de bedoeling dat uh, ze nog deze kant op uh, zou komen. Uh, er zijn wel toezeggingen gedaan. Of het uh, ook uh, daadwerkelijk van gaat komen. Dus concreet hard uh, gaan maken dat ze hier ook uh, akoestisch uh, het een en ander gaan doen. Dat uh, moeten we afwachten. Sandy Dane was dat met uh, het uh, tweede trackje van. Uh, van het album Promise to Cry. En dat nummer dat heet Burning Bridges. Is ook uh, de single. Want je kan hem uh, zien op YouTube. En uh, hij is ook op uh, iTunes te krijgen. Dus uh, je, kan, uh, je, kan er, uh, je kan eraan. Als je, als je dat wilt. Dus, dus het is uh, via... Uh, de nodige kanalen... beschikbaar. Om het dan maar uh, zo te zeggen. Dus dat uh, kunnen we erbij uh, uh, bij vertellen. Uh, er komt nog veel meer aan uh, in het tweede uur. Ik denk dat het ook wel ietsje... Pietiger gaat worden, het uh, tweede uur. Uh, maar goed. Uh, is, we hadden net uh, Nederlandstalig werk van, uh, van Sam Kroon. Die hadden we dus net. Uh, ik vind het uh, nog inderdaad zoiets van. Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, het is nog. Lekker uh, puur naïef, om het allemaal zo te zeggen. Maar ik moet je wel bij zeggen: dat nummer dat zat uh, gewoon uh, behoorlijk in mijn hoofd verstopt. Toen ik gisteren dus uh, mijn fietstocht uh, maakte richting Scheveningen en weer terug. Moet je wel zeggen, na, uh, na vijf kilometer was het wel uh, downtown uh, Jaap Koper. Uh, moet ik, uh, of wat zeg ik, vijf kilometer voor het einde. Dus als je eh, daar eh, op een gegeven moment, uh, er uh, staat een mannetje met het hamertje. was niet Sam Kroon overigens dat, dat niet. Maar <laughs> ik, moest wel even, ik kwam echt met mijn tong zowat op mijn schoenen. Kwam ik uh, kwam ik boven op die heuvel daar uh, bij uh, de Zuid uh, Boulevard. Dus, want je moet dat laatste stuk, moet je nog even twee keer uh, zo'n lastig rotheuveltje omhoog. En dan ben je thuis. Ik, ik ben niet zo heel vaak al nooit op de fiets. Nee, nee, nee, maar goed. Maar uh, vanuit de Langevelde Slag uh, terug, uh, dan moet je dus. Uh, er zitten twee uh, vervelende, vervelende plekken in. En als je uh, dan al 75 kilometer achter je bek hebt liggen, bijna ongetraind. Want uh, zo'n uh, zo uh, goede fietser ben ik nou weer niet. Je hebt erbij uh, die, uh, die leggen keiharde afstanden af uh, en uh, nou, uh, die doen het lachend. Dat uh, is bij uh, deze jongen niet het geval. Dus hij uh, ik niet gezien, hij, Maar ik vind, ik vind het altijd wel leuk. En ja, dan heb je op een gegeven moment Downtown Baby in je hoofd zitten. Dus uh, goed. Uh, Nederlandstalig werk. Uh, Marcus van Dam is uh, nogal een grote fan van Jeroen Kant en de ratten in de schuur. Ja, ja, ja. Nou, uh, ik denk dat, dat we hem nu maar even de vlakspoeler gaan geven. Tot aan het nieuws van, uh, van 9 uur. En dat is natuurlijk. De Spug, lelijke baby.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 Was nog wat wazig Het ochtendlicht was scherp Zijn strot was droog en Zijn hoofd was zwaar Hij schrok zich rot Vanuit een ooghoek zag hij daar Met zijn stomme zatte kloten. Had hij niet goed opgelet Het condoom lag ongeopend Bij de wekker naast de bed Paniek vulde de kamer Maar zij zei heel beheerst Ik slik de pillen al jarenlang En ik vergeet hem nooit Dus ben u maar niet bang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 And I'm okay